Het storten van granuliet in een natuurplas in Gelderland heeft geen schadelijke gevolgen voor het milieu en de leefomgeving. Dat concluderen de ministers van Veldhoven en van Nieuwenhuizen na een uitzending van Zembla van vorige maand. Daarin werd aandacht besteed aan de storting van granuliet in een plas voor een zandwinningsproject. Omdat omwonenden bezorgd zijn, komt er nog wel een extra onderzoek.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 Een 38-jarige man heeft twee weken zelfstraf gekregen... voor het mishandelen van een 10-jarige jongen. Dat gebeurde toen de jongen in Dordrecht om voetbalplaatjes vroeg. Waarom de man het deed, is nog altijd onbekend. De uitbraak van het coronavirus gaat de luchtvaart miljarden kosten. In het ergste geval is de schade dit jaar 113 miljard dollar... waarschuwt de internationale luchtvaartorganisatie. Dat is 19 van de totale omzet. In een gunstiger scenario daalt de omzet met zo'n 60 miljard. De Italiaanse wielerkoers Strade Bianche gaat zaterdag niet door vanwege het coronavirus. Verschillende ploegen hadden om gezondheidsredenen afgezegd, waaronder Jumbo Visma en Astana. Of andere Italiaanse voorjaarsklassiekers doorgaan is nog niet bekend. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden midden van het land regen. In het noorden blijft het mogelijk droog. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen enkele buien, ook wat zon en ook dan 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersen. Verkeersen. Verkeersen. Verkeersen. Dat is mooi van de ANWB. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 West richting de A10 Zuid... staat tussen Osdorp en Buitenveldert drie kilometer file door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is tien minuten. En daardoor loopt het ook weer vast op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor het knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook tien minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 She should tell you That she Wants me back Tell her no Tweede uur hier bij Zandvoort Lunch op het lekkerste show van uw regio ZFM Zandvoort. En uh, Jan, wat gaan we dit uh, tweede uur doen? Nou, lekker swingen in ieder geval. Maar zometeen. meteen... Uh, swingen ook. Eerste gesprek met uh, de Wurf, want zij is uh, treden binnenkort op in Theater De Krof. Uh, we komen nog voorbij met het weer. De laatste nieuwtjes uit Zandvoort... Uh, en het, natuurlijk nog onze twee rubrieken artiest van de dag. En uh, ik heb ook weer een liedje meegenomen. Dus, uh... Ja, en het weer natuurlijk. Het weer inderdaad. Wat, uh, wat gaat het weer komende dagen doen hier in Zandvoort? We zijn er benieuwd naar. Uh, ja, verder uh, hebben we ook nog een paar leuke evenementen te bespreken. Want, uh, ja. want uh, er gaat gesjoeld worden in Zandvoort. We oh, zijn nog uh, op zoek naar één man die mee wil doen aan een, uh, een shielcompetitie... ...waar uh, dan... Uh, komende zaterdag de man aan de beurt zijn en die week erop de grote finale is. Dus uh, okay. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus uh, dat en meer hier bij Zandvoort Lunch. Het uh, tweede uh, deel. En uh, heel veel leuke dingen te bespreken. Ik zeg, uh, maar zullen we gewoon lekker de muziek instarten en dan kunnen we zo lekker doorgaan met het volgende onderwerp. Ja, even kijken welke muziek wil je hebben? Paro aan de zee. Ja. Door de stad, wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en een heilig vuur. Kriebel zul een buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze kries, stroomt of de kroeg. Dromen in de duinen, een feest tot de morgen vroeg, ja.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 Kessel met uh, Paro en de C. en natuurlijk hoorde je ook dingetje en uh, onze enige echte GTS-ster tegenwoordig, uh, Johnny Krijkamp uh, junior. <laughs> en uh, ja, in ieder geval, uh, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch en wij hebben natuurlijk Freek en Ans de gast van de Wurf. Goede, goede, goede goedemiddag. goedemiddag. Leuk uh, dat jullie hier gezellig in de studio uh, zijn en jullie hebben altijd van alles te vertellen en dit keer over de Wurf. En uh, ja, wat... Uh, er gaat hoop gebeuren in de krocht weer, Ans. Dat kun je wel zeggen, ja. We gaan weer een toneelstuk opvoeren. Kan je daar wat meer over vertellen? Waar gaat het toneelstuk over dit keer? Uh, nou, het is al heel lang geleden. We hebben het voor de laatste keer. was al twintig jaar geleden gespeeld. Meestal zijn het tien, twaalf jaar. Maar dit stuk wilden we zo graag spelen. Maar je moet nou wel zorgen dat je daar uh, ja, de spelers voor hebt. En we zijn gezegend met twee, drie, eigenlijk vier nieuwe spelers... Ja, vijf eigenlijk. Drie kinderen en uh, twee heren. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus we konden dit stuk spelen dit jaar. En het gaat over... Vroeger gingen er ook wel op een gegeven moment... Uh, die gingen ook emigreren naar het buitenland. Die zagen daar dus een toekomst voor zich weggelegd. Het werd hier te klein. Dordtje was te klein. Het was niet meer zo wat ze wilden. En dan gaat er dus een gezin. Dat gaat dus naar Amerika toe. Daar waren de ouders en de buren niet zo blij mee... Want ja, ze gaan toch naar een heel ver land dat je niet kent. En daar spelen we ook een stukje heel leuk wat zich in Amerika afspeelt. En daarna komen ze weer terug. En ja, dan hebben we een feestje weer. En dan deelden ze we ook weer de Gord met dit jaar. Dus het wordt weer heel gezellig met ja. heel veel spelers. Ja, en uh, hoeveel uh, mensen werken daar nou mee aan uh, Ik dacht uitvoeren? dat ze de 18, 28 18, ja, 18, 20, 20 uh, 18, spelers. 18, 20. Okay. Speelsters en spelers. En uh, hoe, hoe, hoe is het voor jullie om in het uh, theater De Krocht uh, op te treden? Ja, heel leuk. Alleen, het mag wel wat verbeterd worden. Maar ja, we spelen er al zoveel jaar... dat uh, ja, het is ieder jaar weer uh, passen en meten natuurlijk. Het is, uh, het is meer knus daar. Kijk, uh, er is ooit, toen het NH Hotel gebouwd werd... hebben we een bijeenkomst gehad... dat zou een theaterzaal komen. Ja. En uh, daar konden dan... Uh, Duizend mensen in. En dat kon allemaal opgesplitst worden. En die mevrouw die had een heel mooi verhaal. Totdat ik vroeg van... Ja, maar uh, over wat voor prijs uh, praten we dan? Ja. Nou, het was nog in de Guldentijd, tijd. Nou, minimaal duizend gulden. Ja. Nou, moet je je voorstellen. Een, een vereniging. En we hadden in ja. die tijd... Veel culturele verenigingen op Zandvoort. Nou, dat was gewoon... Uh, nou, jongens, kappen ermee. Want dit... Heb het niet. En ja, het de klopt het is uh, voor de vereniging die de spelen betaalbaar. Enkel, ja, het mag wat, uh, wat dingetjes verbeterd worden. Ja. Vooral dus qua toneel. Dat hebben wij niet enkel, maar... Hildring speelt twee keer per jaar. En ja, de accommodatie voor quade en zo... waar echt de wens over daar. Ja, en uh, de, de, de, het is natuurlijk alweer bijna jullie uitvoering. Uh, 14 maart is het alweer zover. Ja. En... Uh, hoe zijn jullie op het idee gekomen voor de uitvoering van dit jaar? Wat, hoe hebben jullie deze vorm kunnen geven? Nou, we wilden, wat ik net al zei, wij wilden zelf al... Ja, we doen het al, hij, al meer dan vier, 50 jaar. En ik zit ook al tegen de 50 jaar aan. Dus we wilden dit stuk zo graag een keer spelen. Het was zo lang geleden. En zo leuk om weer te doen. En ja, toen hadden we gezegd, nou, oké, okay, we proberen het. We hebben gekeken aan de mensen die we hadden. En dat konden we dit jaar doen, ook wat kinderen betreft en leeftijd. Want we zitten nu met drie leeftijdsgrenzen. En nou, dit kon dit jaar. Dus hebben we hebben gezegd: we gaan het doen. We kijken. Kan het niet? Nou ja, oké, okay, dan moeten we het alsnog afkomen. Maar we zijn ermee begonnen en het gaat zo leuk. Het is ja. Zo, ja, echt waar. Het is heel leuk. Het gaat heel goed. Ja, en jullie teksten zijn altijd uh, traditiegetrouw, natuurlijk, in het Zandvoortse dialect. Hoe, hoe is dit voor de nieuwe mensen die er. Nou, de mensen die erbij gekomen zijn, die kennen het Zandvoort. Dus die krijgen het ook van hun ouders mee of van hun grootouders. En ja, wij proberen het zelf ook bij te brengen. Maar het, ja, veel uitdrukkingen zijn dus wel in het Zandvoort. Ze proberen het ook wel, maar het blijft natuurlijk moeilijk. Want de echte oude Zandvoort, is dus ben je kwijt. Dus degene die het nog weet, die proberen het wel over te brengen. Maar ja, nee. je moet ook die teksten maar allemaal zorgen dat... En degene die het schrijft, Mieke Hollander, die schrijft het ook fonetisch. Dus je kan het ook wel een beetje aan de tekst lezen. Van, oh, wat is dit voor een woord? Nou, dat is dan een Zandvoorts woord. Oké. Okay. Uh, nu uh, ja, hoor ik heel vaak het woord uh, kinderen vallen. Ja. En um, dat is natuurlijk geweldig dat er nu vier kinderen bij zijn. Streven jullie ernaar om nog meer kinderen erbij te krijgen of jongere mensen? Nou, we proberen het wel. Het is niet altijd een stuk waar we altijd jonge kinderen in hebben... En dit keer hebben we dus ook een meisje van tegen de 20 is het geloof ik. Dus die hadden we net nodig. En ook twee jonge kinderen hebben we nog, die worden ook wat ouder, dus die kan je nog wat de kinderrollen laten doen. Maar het is altijd moeilijk. Vroeger werd natuurlijk op de personen geschreven. Ja. Door meneer Steen en mevrouw Jongsma. Die schreven op de personen. En er waren er soms wel kinderen bij, maar ook niet heel veel. Dus ja, wij proberen natuurlijk zo authentiek mogelijk te blijven spelen. Dus we kunnen er af en toe wel een rolletje bij maken. Maar het is niet altijd heel veel op kinderen gerelateerd. Het is meestal echt de oudjes wat we vroeger zeiden. Met om een tafel zitten en, en ja, nieuwtjes uitwisselen. En, en, en moppies en, en dingetjes. Maar... Het is natuurlijk ook, ja, we proberen het wel als de kinderen bij zijn. Maar het is niet echt dat je zegt, we hebben iedere keer heel veel jeugd nodig. Tenminste, wel vanaf 20 jaar hoor. Graag. Van 20 tot 40, heel graag. 50, 50 60. Ja, maar echt hele jonge kinderen, dat zijn er altijd maar twee of drie die we nodig hebben. We gaan zo meteen verder praten met jullie. Maar eerst muziek, dat doen we met Emma Heesters en Rolf hier op ZFM Zandvoort.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 La luna no sale si no te vuelva a ver. Ik ja, denk, ik jou te vergeten. Ik heb vandaag niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eenzaamheid bezweken. Dus de baan komt niet op als jij er niet meer bent. Ik om oh, contra no de tequila. Pa que se dilate la pupila. Yo quiero verte bien, te de tel kuerpo. Que esta noche que he muerto. Ik weet dat ik er niet anders mooier kon zijn, maar voor jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag Was ik zo van slag Oh, ik wil je in mijn armen En ik weet niet maar wat te van je Porque sinceramente Dele recordarte Si tu no está la soledad en el combate. La luna no sale Si no te vuelva ver ik om het te begeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al langer door de eenzaamheid bezweken De maak om een troep als jij niet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 ik je zag, op die eerste dag was ik zo van slag Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe Ik wil je af en ik weet niet hoe het maakt Het liefste bel ik jou om te zeggen dat ik het allemaal Porque sinceramente, het recordarte. Si tu no estás la soledad gana el combate. La luna no sale, si no te vuelvo a ver. Ik vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al een aan mij bezweken. De niet op als jij er niet meer bent. Ja, en die hoort er zeker ook weer thuis hier in dit uur van Lunch op deze donderdag 5 maart 2020. En uh, ja, Freek en uh, Ans zitten hier nog steeds gezellig in de studio om over de Wurf uh, te praten die uh, ja, 14 maart uh, gaat optreden in de krocht. Um, ja, jullie gaan ook dit jaar een soort van loting houden. Klopt dat? Je bedoelt dat we tijdens het toneelstuk toneelstuk. Uh, uh, spul ja, spullen... Ja, dat doen we al iets jaren. met prijzen. Ja, maar dat doen we al jaren. Oh, sorry, sorry. Ja, dat sorry. is oh. altijd een vast onderdeel. Er worden altijd prijsgeloopt. Hele mooie schilderijtjes. Ja. Die door uh, mevrouw... Uh, ja, Rietje, ja, Molenaar... Ja, Molenaar hè. We hebben nog steeds voorraad van, van, van uh, hele mooie pentekeningen. En we hebben al sinds een paar jaar hebben we een heel mooi schilderij... van Marion uh, Versteeg-Poolman. Ja. Die maakt voor ons uh, eigenlijk de hoofdprijs. En dat is uh, weer dit jaar een heel mooi schilderij met een uh, bom schuit op zee. Ja, Nou en ja, we hebben natuurlijk ook nog de kleine prijzen die er altijd bij komen. Dus dat vinden de mensen heel leuk. En dat doen we dan ieder jaar. En ja, kijk, het is natuurlijk zo. We zijn natuurlijk een, een, een vereniging die het van eigen middelen moet doen. Ja. Dus ja, je moet natuurlijk ook wel... Kijk, we kunnen heel goed met de knochten opschieten. Dat scheelt een, een heel stuk. Maar je moet het toch wel hebben. Als je geen subsidie krijgt, moet je het toch van je donateurs hebben... En de mensen die komen op die avond... Ja, en als je dan leuke prijzen te verloten hebt... dat is toch weer een inkomsten. Want we moeten toch weer alles kunnen betalen ook daarvan. Dus ja, en de mensen vinden het leuk. En het zijn ook mooie... ja, het zijn geen pruldingetjes of zo. Het nee. zijn echt mooie prijzen ook die we verloten. En het is dus niet dat iedereen prijs uh, wint. Maar nee. zijn echt de prijzen die we hebben... zijn heel leuk en heel mooi ook. Dus ook echt zand wordt gerelateerd. Ja, ja. ja want ja. dat blijft het natuurlijk. Je moet wel uitkijken natuurlijk, hè, want... Ja, iedereen wil moderne dingen. Ja. Dus je moet altijd zorgen dat je wel authentiek blijft. En in het stuk proberen we ook zoveel mogelijk te doen. Maar ja, er wordt toch wel wat meer ingezongen als vroeger. Vroeger werd het niet, nu weer wel. Goede accordeonisten. Dus ja, je hebt een openingslied. Uh, liedjes tussendoor. Wat niet iedereen altijd leuk vindt. Maar de meeste van ons vinden dat leuk. En uh, het publiek vindt het ook leuk. Want het zijn altijd uh, ja, Nederlandstalige liederen. Nou, dus, dat is uh, heel uh, mooi. En dan ga je toch ook even naar een klein puntje. Je, je leeft nu in een, een andere, andere wereld. Hè? De wereld is veranderd. Ja. Uh, moderniteit is veel hoger dan het authentieke en uh, naar vroeger kijken terug. Uh, wat, wat, wat, hoe maken jullie dat mee als de Wurf? Want het is wel belangrijk dat de Wurf gewoon blijft bestaan. Daar doen we dus ook al 72 jaar zijn we daarmee bezig. Ja. We merken ook wel dat de mensen het toch nog ook wel leuk vinden om naar een oud stuk te gaan. Het blijft natuurlijk ook dorps. Alhoewel, ja, het dorp Zandvoort wordt natuurlijk veel groter. Maar als je naar die andere, uh, andere dorpen kijkt... waar we ook vaak als we dus een schouw hebben of zo... het wordt nog heel erg gewaardeerd door de mensen. Ja. Want dat zegt, ja, ook de tijd gaat al zo snel. En er is al zoveel moderniteit. Maar echt nog iets van oud-Zandvoort... wat vroeger gebeurde, daar verlangen de mensen... toch ook soms nog wel naar terug. En dan is het echt zo'n avond waar je echt nog eventjes... ja, lekker ja, ouderwets toneel te zien krijgt. Stop. Het voorbeeld is eigenlijk, we gaan uh, nu al vijf jaar... we gaan nu voor het vijfde jaar heen... Uh, 23 uh, mei naar Nunspeet. Daar is eiwitjesdag. En als je dat ziet, daar zijn zeker uh, twintig uh, volkel groepen. Dus groepen in Kwededracht. Ja. En als je dan ziet hoeveel animo er is... hoeveel publiek daar is. Het is een optocht, dus laten nou, de hele middenstand die werkt daarmee. De kennisstand wordt de puntje aan zuigen. Oh. <laughs> Want hier krijg je eigenlijk niks voor elkaar met de, met de middenstanders. Uh, daar werkt ieder middenstander mee. En nou, ik overdrijf niet... maar als je daar 30, 40, 50.000 mensen langs de route hebt... En vier dat weken achter elkaar. Ja. Dus nee, dus dat is dus Eibetjesdag. Oh, ja, en we, we komen ook al enige jaren in, uh, in de Spakenburger dagen... Nou, dat is helemaal een, een happening. Daar is zo druk. Daar is zoveel belangstelling voor de volkloor groepen. Nou, en dat is eigenlijk... En daar doen wij gewoon een stukje promotie. Dat is heel mooi. Maar mis je, mis je dat in Zandvoort-Freek? Zo'n evenement? Ja, als je, wij hebben vroeger wel eens uh, schouws gehouden. En uh, daar heb je gewoon de middenstand van nodig die je steunt daarin. Ja. He, want uh, ja, vereniging heeft geen geld ervoor... De subsidies zijn waar toen als zwerf Waar een keer dat we gedaan hebben, hebben we bij godsgratie iets uit het casinofonds gehad. En, uh, nou, dat kost in wezen enkel maar geld, hè, want de vereniging moest er toch weer wat erbij uh, inschieten. En uh, het is leuk. Je, moet, uh, je organiseert dat, maar je moet die mensen een tegemoetkomen geven in de reiskosten. Je moet die mensen, een, die komen van verre, moet je een runs aanbieden. Nou, en. Ja, dat is best wel, maar ja, dat heb je hier geen saarhorigheid in. Dat vind ik jammer gewoon. Nou, we gaan gewoon even mensen een beetje wakker schudden, wakker worden. <laughs> en uh, hopelijk uh, gaat dat uh, zeker gebeuren tot slot. Ja. Um, zijn er nog kaartjes te kopen voor het jaar? Altijd. Altijd. Altijd. En uh, als uh, men erheen wil wat kost het? En waar kunt men terecht? 9 ne euro. Nou, dat is geen geld voor zo'n mooie voorstelling. euro voor een hele avond uh, korsier. En na afloop van de uitvoering hebben wij als enige vereniging nog... dat was vroeger, was dat van oudsher al... iedere vereniging die een uitvoering gaf... of een muziekvereniging was of toneelvereniging... wij hebben bal na. Wij hebben een, een man, een meneer op een keyboard... die speelt al 15 jaar bij ons... en die kon s'avonds gewoon lekker in de klok spelen... heerlijke nummers en dan kun je lekker dansen. Nou, wat leuk. Ja. Wij gaan in ieder geval volgende, of komende zaterdag uh, in Goedemorgen Zandvoort schuiven we jullie in ieder geval nog steeds weer aan. Uh, dan horen we nog veel meer informatie hierover. En we willen jullie bedanken voor jullie tijd. En uh, toi toi toi zou ik zeggen. Jullie ook heel ja. hartelijk bedankt. bedankt. Alsjeblieft. Helemaal goed. Wij gaan luisteren naar muziek. En zometeen het weer hier op ZFM Zandvoort. Wordt het goed weer of wordt het slecht weer? We horen het allemaal van jou. We horen het weer. Oké. Okay.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 you Hier op ZFM Zandvoort, Aletta Evans hier op de Zandvoortse Eter. Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag... Vandaag trekt een regengebied ten zuiden van onze regio weg naar Duitsland. Het is daardoor bewolkt en in de loop van de middag neemt de kans op regen toe. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Morgen schijnt geregelde zon, maar er is ook een kans op een bui. De wind waait matig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt naar 8 graden. Zaterdag is het overwegend droog met geregeld zonneschijn... De temperatuur stijgt naar een graad of 9 en vanaf zondag neemt de bewolking weer toe en wordt het ook weer wisselvalliger. De regenkansen nemen, nemen toe en ook de wind is weer duidelijk aanwezig. De temperatuur stijgt naar zo'n 10 tot 12 graden. Tot zover het weer van RicoWeer.nl. enough to come answer your father's prayers you ask the question Het liedje van de Sidekick, voor ons enige echte Jelmer Koper. Ja, ik vind het een mooi nummer vandaag. Ja, heel van, mooi. Hij is nieuw, hè? Vanochtend uitgebracht inderdaad. En vanochtend kwam uh, dus nog een nieuwtje binnen van Katy Perry. Oh, vertel. Want uh, zij en haar uh, vriend Orando Bloem uh, verwachten hun eerste kindje binnenkort. Ah, wat leuk. Dit maakte de zangeres vanochtend bekend via sociale media... En uh, dus ook deze gloednieuwe single vandaag op de donderdag. Never Worn White die Al overal te beluisteren, YouTube en andere streamingdiensten. Aan het einde van de videoclip wordt het nieuws ook nog eens bevestigd. Want dan is te zien. Hoe de zangeres met haar handen over haar buik kwijt. Ah, ja, heel nou, we mooi. hebben ook nog heel andere leuk. nieuws natuurlijk uh, rondom Zandvoort. Dus uh, ja, wat hebben we, we klaarstaan? Meteen. We gaan nou, meteen jammer. door. We gaan meteen door. Up, up, up. Ja, bewoners uit de wijken Park, Duinwijk en Oud-Noord willen een parkeerregime in hun woonwijken. Ze zijn het meer dan zat dat Jan en Alleman gratis in hun wijken kan parkeren. Ja. Vooral tijdens evenementen die in het centrum worden gehouden is er veel overlast van toeristen en bezoekers. Ook laten de bezoekers vaak uren hun auto's staan in de straat... tot ergernis van de bewoners die zelf dan hun auto's niet meer kwijt kunnen. Twee dames die dit initiatief hebben genomen vertellen dat ze meerdere malen melding doen bij de handhaving... maar dat hier gewoonweg niets mee gedaan wordt. De dames hebben ook over een oplossing voor hun probleem nagedacht. Een parkeerregime met zowel parkeerapparatuur als belanghebbende parkeren. Dit zou volgens de dames twee voordelen kunnen hebben... Parkeerplaatsen die niet de hele dag bezet zullen zijn en ook nog eens inkomsten voor de gemeente. Dan naar het volgende itemje. Uh, vorige week donderdag beleefde de Pride at the Beach 2020 een kick-off in het Zandvoort museum. Ja, uh, de voorzitter van de stichting LHBTIAC, Roy Dongen, deed uit de doeken wat er zo al die dagen in juli en augustus te verwachten is in Zandvoort. Tevens stelde hij twee nieuwe Zandvoortse ambassadeurs voor. De kernactiviteiten zijn, gebruikelijke, zijn de gebruikelijke paraden met pre-party, de openingsceremonie en de openingsparty op de maandag. Op dinsdag is er een uitgebreidere Pride at the Beach voor kinderen dan vorig jaar op het Gasthuisplein. Daar zullen eveneens een aantal koren optreden, uh, gelardeerd met solooptredens en dans. Aan het eind van de avond had Marco Termes op verzoek van de organisatie nog een toepasselijk gedicht geschreven dat door wethouder Ellen Verhey ingelijst aan roodongen werd aangeboden. Mag ik daar wel wat op zeggen? Ja. Ik heb echt even een leuk verhaal. Stop de ja. muziek. Ja. Zo. Ik was daar ook. Nu wordt het serieus. Ik, ja, nee, het was niet serieus. <laughs> ik was daar ook bij die opening en het was een hele mooie gezellige opening. Uh, er waren ook emotionele verhalen, maar Lene Tjerps vertelde haar verhaal en werd daar best wel emotioneel bij, maar dat was... Echt een heel mooi verhaal. En ook hoe dat allemaal gepresenteerd was. Maar toen kwam Marco de mes met zijn gedicht aan. Maar ik heb een paar weken geleden ik een mailtje van Marco. Best wel laat in de avond. En met, met, een, met een gedicht. En dat ging over liefde. En ik dacht, wat wil hij daar nou mee? Wil hij mij de liefde verklaren of zo? Of wat dus ik stuur alleen maar naar Marco. Mooi gedicht. Dus wat bleek dus? Het moest naar Roy Dongen gestuurd worden. Het was, niet, het was oh, naar mij gestuurd. Ja. Dus uiteindelijk bleek het dus het gedicht voor de opening van de van de <laughs> Pride at the Beach te zijn. Dus <laughs> ik had het gedicht eerder dan de organisatie zelf. Dus oh, ik, had wat, uh, mee, ja, ik had er eigenlijk wat mee kunnen doen. Ik had het kunnen uitlaten lekken of zo. Nee hoor, <laughs> dat, dat zou je wel zou, vaker zou... tegenkomen met uh, Roy. Met een rooi die uitlegt. Ja, twee rooies. Ja, Natuurlijk. ja bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, we hebben nog meer berichten, toch? Ja, want vorige week melden wij uh, dat iemand een granaat uit de Tweede Wereldoorlog ja. zou hebben gevonden op het strand. Maar dagen na de publicatie reageerde een agent en tevens explosieverkenner van de politie... dat het niet om een granaat ging, maar om een rotor uit een klein model startmotor. Hij had het object nader onderzocht en geconcludeerd dat het totaal ongevaarlijk was. Wel zegt de agent van de afdeling Kennenmerkust dat hij het enorm kan waarderen dat mensen alert zijn en het aantreffen van mogelijke explosieven direct melden bij de politie. Ja. ja, we hadden het er vorige week nog over, want er is natuurlijk al eerder bij het Circus stand voor voor bleek een stressbal ja, een te zijn. En dan is hij nu weer niet echt. Ja, ik had het met de lotto. Ik had de lotto gewonnen, er was ook een stressbal. Ja, ja. Oh, van, van de al die stress, van de spanning van ja. de lotto. Ja. Oké, okay, dat is goed. Uh, we gaan even naar muziek, denk ik. hè? Ja, jij hebt uh, weer een uh, mooi plaatje klaar. Zijn, want gisteren werd natuurlijk uh, het, uh, uh, het circuit officieel geopend om de enige echte Max Verstappen. En ja. Ja, ja, vorige uh, week... Define en Michelle. Dafina en Michelle. Ja, nee, Michelle. Mich ja, ja, maar, Maar, maar, maar maak je... Define en Michelle, die uh, doet, heeft een uh, plaat gemaakt uh, voor het circuit. Ja, Speciaal. De song Beat Me, de officiële.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 In het donker zie ik jou, zeg mij maar wat je net weer hebt gedaan. En ik kijk naar buiten, en ik hoor nog steeds je laatste woorden. En je zegt, het is mooi geweest, maar nu moet je toch eindelijk weer Het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, wij gaan uh, over naar uh, de artiest van de dag. Het uh, laatste rubriekje van deze uitzending: Ja, Artiest zit er van de dag. dag. Ja, uh, Eddie Grant is vandaag jarig. Geboren oh. op 5 maart 1948. Een Britse zanger en muziekproducent. In de jaren 80 scoorde hij enkele grote internationale hits. Ja. Hij is vandaag 72 jaar geworden. Dus gefeliciteerd. Ja. Ter eerder aan zijn verjaardag draaien we vandaag in deze uitzending het nummer I Don't Wanna Dance. Uitgebracht in 1982. Zo. Dit nummer stond ruim acht weken hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. Met als hoogste positie uh, nummer 2. Dus uh, laten we maar gewoon lekker gaan luisteren. Hier is uh, Eddie Grant met I Don't Wanna Dance. tip voor redactie. Laat het ons vooral weten. Redactie at ZFM En wij zijn alweer aan het einde gekomen van Zandvoort Lunch. Wat was het leuk. Wat was het gezellig, hè? Het was Super. een leuke uitzending. Ja. Ben Kramer. Uh, we hadden ook nog... Uh, Natuurlijk uh, de, wurf, de gast ja, en, en heel en veel dan... leuke nieuwtjes en berichtjes van Jelmer. Jelmer, wat is er nog te doen komende dagen? Nou, van alles zoals altijd. De, dit weekend natuurlijk uh, Jazz in Zandvoort met Joke Bruijs in theater. Ja, is uitverkocht, hè? Uitverkocht, helemaal verkocht, uitverkocht. Helemaal, ja, ja. inderdaad. Afgelopen dinsdag, natuurlijk, nog het uh, gesprek uh, gehad met uh, Hans Rijmers van de Justice ja. Transport. Uh, en dan komt volgend wie, uh, volgende week, uh, weekend, 15 maart, alweer de laatste Sante van de ja. Recreate. Dus misschien nog uh, voor die tijd een keer in onze uitzending. Wie weet het. Ja, en, en, en, en wat ook leuk is... ...zaterdag is er in het Wapen van Zand een showwedstrijd voor de okay. heren. Want vorig weekend waren het de dames en nu heren. Dus ben je hier en je wil meedoen aan de full Geef je gewoon op bij het Wapen van ja. En wie weet uh, win jij wel een mooie beker uh, aan ja. het eind van de competitie. En dan nog uh, een evenement dat wordt georganiseerd door de gemeente. Nou ja, evenement. Uh, volgende week dinsdag op 10 maart... Ja. Uh, ...is het vervolg op de bijeenkomst van 10 en 11 februari over de nieuwe Omgevingswet. Dus iedereen die wil mee wil denken over de toekomst van Zandt... ...het is welkom in het HDMZ-museum tussen 3 en 5 uur. Nou, als er maar vermelding komt van je idee. Ja. Dat, daar mogen vele mensen hun voorbeeld <laughs> Ideenbus, aan nemen. Ja, maar wel met vermelding, vind ik belangrijk. Je moet wel eren wie eren moet. Uh, het maakt toch niet uit wat ik wil zeggen. Dankjewel. In ieder geval dit was Zand voor lunch van deze donderdag 5... Maart, en maart. Ik, is het alweer. Uh, ja, maart. De roeste start. Uh, 5 <laughs> maart. En dit uh, was bewogen vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week weer. En uh, vanaf maandag zijn we er weer. Zandvoort lunch. Vroeg ons vooral toe op Facebook. Ja. Of andere sociale, sociale media. ZFM Zandvoort heeft ook een eigen Instagram. En heeft u een tip voor de redactie? Redactie zfmzandvoort.nl. Bye bye. Zwaai. Zwaai. En tot de volgende keer. Doei. Doei. doei. 你打